Een boekraad met het journaal. De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden heeft bij aankomst in het Witte Huis direct een aantal decreten ondertekend waarmee hij beleid van zijn voorganger ongedaan wil maken. Biden begon met het instellen van een mondkapjesplicht voor bezoekers van federale gebouwen. Daarna volgde een decreet waarmee hij opdracht gaf tot de herintreding van de Verenigde Staten tot het Klimaatakkoord van Parijs. Ook trok hij de toestemming in voor een omstreden oliepijplijn en zette stappen om een einde te maken aan het Amerikaanse inreisverbod vanuit bepaalde islamitische landen. KLM wil dat het personeel wordt uitgezonderd van een nieuwe coronamaatregel. Anders moet zaterdag mogelijk worden gestopt met lange afstandsvluchten. Het kabinet gaat reizigers naar Nederland verplichten om voor vertrek een coronasneltest te doen. Ook het KLM personeel moet zo'n test doen, waardoor werknemers mogelijk niet mee terug mogen vliegen. Het ministerie zegt dat KLM-medewerkers alleen geen sneltest hoeven doen als ze binnen het beveiligde gebied op de luchthaven blijven. Als ze voorbij de douane gaan en gaan overnachten, lopen ze net als andere mensen het risico op besmetting komende week wordt begonnen met het vaccineren tegen corona van ouderen van 90 jaar en ouder. Dat zijn zo'n 90.000 mensen. Ouderen kunnen sneller worden gevaccineerd doordat iets langer wordt gewacht met de tweede vaccinatie voor mensen die de eerste prik al hebben gehad. Mobiele ouderen van boven de 90 krijgen als eerste een uitnodiging van hun eigen huisarts. De groep in de leeftijd tussen 85 en 90 kan vanaf eind volgende week een uitnodiging verwachten via het RIVM. Het kabinet wil de avondklok zaterdag laten ingaan. Voordat de avondklok kan worden ingesteld moet de Tweede Kamer zich erover uitspreken. Die debatteert er vandaag over. De avondklok moet gelden tussen half negen s avonds en half vijf s ochtends. Het weer. Er staat een stevige zuidwestenwind en er komen zware windstoten voor. Het wordt een wisselend bewolkte dag met vanmiddag aan de kust nog een paar buien. Het wordt een graad of acht.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 to live. I have done it another way to make you stay Reason will not reach a solution I will end up lost in confusion It twice, that's all I have to say. Please stay away, I'm isolated, locally, You overreact while you lie. Please tell me what I have done to earn this gunshot. Ain't me for my heartbeat. I eat from my nose, pills. I suppose I'm still standing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 Het ritme, ritme van ZFM. ZFM.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 And let The moment you're paralyzed, realizing everything's wrong. I miss you, I miss you, I see on the hill by the seaside I right.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 ik ben, ik ben nog steeds niet zo. goed Split de nieuwe chain, heb enough now. Shit de fucking stelle cake in de lockdown. Heb dit nu nog eens een deist als een sport now. Wist maar niet bij jou welleges is dat je Ik hoor dat je goed begrijpt. Ik doe wat ik doe.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 I need it.